Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer ziet een coronapas op het terras niet zitten. Vanaf volgende week zaterdag moet je op veel meer plekken, zoals in de kroeg en in restaurants, een corona checkbewijs laten zien. Ook op het terras als het aan het kabinet ligt. Maar onder meer D66 en de PvdA vragen zich af of dat wel nodig is. Het is immers in de buitenlucht. En dan krijg je straks een situatie dat het in het park niet hoeft en in het terras ernaast weer wel. Waarom heeft het kabinet voor gekozen om niet alleen binnen... Maar ook buiten de coronapas in te voeren, terwijl we daar toch sprake hebben van buitenlucht en ventilatie. Ik, zie dat, ik zie, snap die keuze niet en ik zou daarom ook voor willen pleiten dat we dat onderdeel in ieder geval uithalen. Met het coronatoegangsbewijs kun je aantonen dat je gevaccineerd, hersteld of getest bent. Waarschijnlijk is er pas een meerderheid voor als de terrassen eraf gaan. Het wordt een heet avondje voor Kaag en Bijleveld. Vanavond wordt er gestemd over moties van afkeuring tegen de twee demissionair ministers. Veel partijen vinden dat ze fouten hebben gemaakt bij de evacuaties van mensen uit Afghanistan. En zoals het er nu voor staat worden de moties van afkeuring aangenomen. En dan is de vraag wat doen ze daarmee? Bij Kaag is het extra pikant, zegt verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Want een half jaar geleden was ze heel fel bij een motie van afkeuring tegen premier Rutte. Die motie werd ook aangenomen. Toen werd K. gevraagd van uh, wat zou u daar zelf mee doen? En toen heeft ze min of meer met zoveel woorden gezegd... nou, als die motie van afkeuring tegen mij was gericht, ik zou het wel weten. Waarschijnlijk wordt er pas laat op de avond gestemd. In Duitsland is mogelijk een aanslag op een synagoge voorkomen. In de buurt van Dortmund zijn vier verdachten opgepakt. Een van hen is een jongen van 16 met een Syrische achtergrond. Hij zou berichten hebben gestuurd over een aanslag tijdens Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. Op Schiphol is 200 kilo cocaïne gevonden. Medewerkers van de douane moesten daarvoor hun zaag in stukken bevroren vis zetten. Het witte spul zat in de ingewanden. Het is nog niet bekend of er een verdachte is aangehouden. Het weer eerst nog droog. Vannacht neemt in het noorden de bewolking toe en ook wat kans op een bui. Morgen overdag af en toe zonnig, maar ook kans op wat regen. Dan maximaal 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat korte files in de regio. Op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Den Haag bij Veen, Daar heb je iets minder dan 10 minuten tijdverlies.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 Mario. Mario. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 6.9. Zie je 24 uur per dag Eet de zomer.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 Succeeding for no reasons. They wanna see us end up like we me, or Mean Girl Princess or Queen, Tamboy or King You've heard a lot, you've never seen Mother Earth, Mother Mary, rise to the top Divine Feminine, I'm Feminine Let me En de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Coalitiepartij ChristenUnie steunt de moties van afkeuring... tegen demissionair ministers Kaag en Bijlenveld over de evacuatie uit Afghanistan. Op papier is er nu een meerderheid. Of die wordt gehaald moet vanavond blijken bij de hoofdelijke stemming. Bij een mislukte aanslag op een Poolse supermarkt in Beverwijk eind juni heeft de politie een landmijn gevonden. Volgens het OM is het de eerste keer dat zo'n zwaar explosief in Nederland is gevonden. In de dierentuin in Emmen, de Wildlands Adventure Zoo, is een neushoornvrouwtje gestorven bij de kennismaking met een mannetje. Ze schrok van het mannetje en sloeg op de vlucht waarbij ze in een waterpoel terecht kwam en verdronk. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met kans op mist. Morgen wolkenvelden, af en toe zon. In de noordelijke helft een bui bij een graad of 20. VLM. 9. <laughs>